...als zoekfunctie. En je krijgt echt alle nodige participatie die je wil. En dat is namelijk de roep om een parkeerbeleid. Omdat het in met name Oud-Noord en Duinwijk gewoon echt schrijnend begint te worden. En eh, ik woon er zelf ook, dus ik kan er echt over spreken. Maar ik, ik, ik heb echt wel gezien dat daar ruzies zijn ontstaan. Ik denk, moet ik nou 112 bellen of zal het een beetje aflopen? Dus het nieuwe parkeerbeleid, ja natuurlijk, moet dat er komen. Wij, uh, wij hebben dat ook afgesproken. Uh, Gbz vecht er al jaren voor om een uh, eenvoudig parkeerbeleid, wat voor iedereen begrijpelijk is. En uh, ja, dat, dat handje met dat centje, dat snapt iedereen, geloof ik. Op dat bord, dus dat moet allemaal goed komen. Uh, de vragen, uh, ik, ik moet zeggen, ik heb uh, van de week even koffie gedronken met de wethouder... En dat is best wel een heleboel al in duidelijk geworden. Um, het gaat de kant op die wij als GBZ heel graag zien. En dat betekent inderdaad uh, uh, hotelvergunningen afschaffen. Verwijzen naar de randen. En um, eigenlijk ja, tegenwoordig is de techniek dusdanig dat we niet eens meer met vergunningen hoeven te werken om uh, de, de gasten van hotels... Naar de randen te krijgen. Die apparatuur die we hebben, die is nu al zo slim. Als ik er nu geld in gooi, dan kan ik tot morgenavond blijven staan. Als ik er maar genoeg in gooi. En dat kan dadelijk dus ook. We kunnen ook spelen met die tarieven. En als je meerdere dagen blijft, dat het dan nog goedkoper wordt. Ik heb wat veldwerk gedaan. We zijn best goedkoop, moet ik zeggen. Noordwijk betaal je 3 euro per uur. En dat, dat, dat, dat, dat, dat stapelt gewoon. Dat is niet zoals bij ons... Die 2,50 die uiteindelijk 13,70 euro wordt als je maar door blijft gooien. Dus uh, ik denk dat we daar uh, best wel wat in kunnen vinden. Dan kun je wat kort parkeren wat duurder maken en het lang parkeren wat goedkoper. Dan kom je die mensen ook weer tegemoet. Um, ja, er zit een heleboel aan uitwerking. En ik moet eerlijk zeggen, GBZ had eigenlijk veel meer verwacht als dat het rapport nu is. Um, ja, we zien ook dat er geld gevraagd wordt voor de participatie... In 2021 en 2022 het staat in het voorstel. Ik hoop het toch niet. Ik hoop toch echt dat we voor 1 januari wat kunnen gaan doen. Zodat in ieder geval voor het volgende seizoen de lende bespaard blijft en de, de mensen in de wijk waar ik toevallig ook woon. Maar goed, ik heb een poet, een uh, parkeergelegenheid op eigen trein. Dus dat uh, ja, praat niet voor mezelf mochten mensen dat denken. Dus, uh, en dat kleine autootje, die prak ik wel ergens tussen, die, uh, dat is geen probleem. Maar ja, uh, laten we alsjeblieft uh, zo snel mogelijk hiermee aan de gang. En uh, ja, het kost weer geld, ja. ja, dat kost eigenlijk alles in het leven. Dank u. Dank u wel, het Veld. Ik kijk naar de PVV, ik zie meneer Van Tiggelen. Gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter. Een uh, onderwerp dat nog wel heel erg lang op de agenda zou blijven staan in antwoord denk ik... Uh... Op het gebied van mobiliteit zijn we inderdaad uh, uniek, zoals vermeld in de inleidende woorden van het koersdocument Mobiliteitsvisie. Slechts twee toegangswegen, geen doorgaand verkeer, afgezien van uh, de wielrenners die dagelijks door ons dorp heen scheezen die het een beetje als een hindernis zien, en 5 miljoen bezoekers per jaar. Een flinke uitdaging, zeker bezien in het licht van het feit dat het aantal inwoners van de MRA met 20% zal toenemen... ...vanwege de ambitie om 235.000 woningen te bouwen en te verstedelijken. En dat is nog maar een gedeelte van ons achterland. Hè? want Zoals u weet allemaal hebben we ook nog onze Oosterburen en die vinden ons nog steeds aantrekkelijk. Een gedeelte van de oplossing is reeds in voorzien middels de zogenaamde spoorzaanpassingen... ...waardoor op piekmomenten extra treinen kunnen worden ingezet met als aanleiding de Formule 1... Uh, dat is mooi dat dat gerealiseerd is. We weten wie we daarvoor verantwoordelijk moeten houden. Uh, op het moment is het alleen eventjes wat minder populair vanwege de coronamaatregelen. Uh, een tekst die viel ons uh, op, zeg maar, Zandvoort, zet in op de fiets. Ja, doen onze bezoekers dat ook. Kijk, als ze uit Duitsland komen, uh, dat is een beetje de grote afstand. Uh, ze vinden fietsen wel leuk, maar die nemen ze dan mee. Maar ze komen toch echt met een auto waar die fiets aan hangt. Dus... Uh, of dat nou wel zo is, daar hebben we ergens twijfel over. We hebben de afgelopen zomer een paar mooie weken gehad met heel aantrekkelijk strandweer. Extra drukte omdat mensen niet in het buitenland op vakantie gingen. En dan bij Bloemendaal aan Zee werden extra fietserrekken neergezet op een plek waar normaal gesproken auto's stonden. En die fietserrekken die iedere keer dat ik er dikker langs liep, waren ze leeg. Nul fietsen, zero. En even later werden die fietsreken weer weggehaald en stonden daar weer auto's. Dus als je nou zegt van ja, zandwoord zit in op de fiets. Ja, kan er wel op inzetten. Maar of dat aansluit op de realiteit, daar hebben we twijfels over. Nou, de verkeersveiligheid die staat onder druk en verdient aandacht. Logisch, snelheid is niet gevaarlijk. Maar snelheidsverschil is wel gevaarlijk. En je moet het gemotoriseerde verkeer en voetgangers en fietsers liefst uh, ja, een beetje uit elkaar houden. Dan komen ze ook niet met elkaar in aanraking. Dat is logisch. Op piekmomenten qua verkeersaanbod is het sluiten van onze voordeur, de N200 en de N201, geen structurele oplossing. Op termijn zullen meer parkeerplaatsen nodig zijn. Dat is de realiteit. Parkeerplaatsen opofferen voor afvalcontainers werkt helaas de andere kant op. Dat zullen we op zijn minst moeten compenseren. Meestal zijn er zelfs op drukke dagen voldoende parkeerplekken en toch is er sprake van zoekverkeer. Dit moet beter worden gestuurd. Deels door tariefdiversificatie, maak het aantrekkelijk, deels door het inzetten van verkeersregelaars en de mooie afkorting eh, PRIS, parkeerroute, informatiesysteem. Maak heel goed duidelijk waar je nog plek hebt en eh, ja, dan, dan gaat het hopelijk beter. Op termijn, mede door het open grenzenbeleid, ontkomen we niet aan het aanbieden van meer parkeerplekken. Een oplossing zoals in Katwijk is hier echter helaas niet mogelijk. Natuur opofferen kan niet, willen we ook niet. Dus we zullen de hoogte in moeten of ondergronds moeten gaan. Dat laatste geniet onze voorkeur omdat dit het landschap het minst aantast. Aantasting van landschap en natuur, daar zijn we geen fan van. Gezien onze regionale functie ligt het hierbij voor de hand om, om provinciale steun te vragen tegen die tijd. Uh, tot zover, voorzitter, dank u wel. Dank u, meneer Van Tegelen. Dan kijk ik nu naar de VVD, die zit achteraan en vooraan. Mevrouw Keurenson, gaat u gang. Het is degene achteraan, voorzitter. Dank u wel. Ja. is de versie. Gaat u gang. Ja. Um, voorzitter, leg ik je twee stukken voor... met een bijbehorend uh, raadsbesluit... waarin gevraagd wordt om de beide stukken vast te stellen. En het derde punt om uh, de benodigde middelen... voor 2021 en 2022 vrij te geven. Um, als we kijken, even dan ga ik even een korte terugblik... richting de voorjaarsnota 219... Um, waarin wij op dat moment zeg maar het budget uh, tot op heden hebben vrijgegeven... van 2,5 ton, dan staat er dat we gaan krijgen... Um, om te komen tot een aanpassing in het beleid te actualiseren... dient de gemeenteraad eerst met elkaar de koers te bepalen... ten aanzien van wat zij belangrijk vindt... op het gebied van mobiliteit en parkeren. Hiertoe is een voorstel om in 2019 de visie... dat zijn de richtingen geven van de uitspraken te maken... en daarna beleid... De implementatie van het beleid vindt plaats in 2020. Een eerste inschatting van de kosten komt neer op 175.000 euro voor 2019... en 75.000 euro voor 2020... waarvoor zowel onderzoeken en opstellen visie... participatie en inspraak... en opstellen beleid gerealiseerd kan worden. Voorzitter, dan um, is de VVD um, een beetje verbaasd... en dan heeft ze ook natuurlijk uh, een vraag over gesteld... Want wij hebben tot op dit moment uh, 2,5 ton uitgegeven, dachten wij. Maar wat blijkt, en dan komen we zo direct bij terug in de najaarsnota, dat er een aanvullende 65.000 euro nog is gevraagd. Dat betekent dat we tot op heden 3 ton hebben uitgegeven. En dat we voor dat geld niet hebben gekregen uh, waarvoor wij in eerste instantie ook het geld ter beschikking hebben gesteld. Voor ter beschikking gestelde geld zouden we namelijk ook de implementatie van beleid hebben gehad. Daarvoor wordt nu een aanvullende 120.000 euro gevraagd voor het eh, restant van 2020, maar daarvoor hebben we nog steeds geen beleid. Ik wil ook graag, wat dat betreft, even de verwachtingen temperen. Als wanneer zouden wij parkeerbeleid hebben? Eh, want dat is, er dan nog niet. En voor 2021 en 2022 gaan we in ieder geval voor het opstellen of de inspraak en de participatie en aansluitend pas het opstellen van beleid. Uh, op zo'n vroeg dus in 2022. Alleen de kosten daarvoor die zijn uh, op dit moment um, onder punt 3, wordt dat gevraagd, um, niet bekend. En kan oplopen dus tot 5,5 ton. Voorzitter, dat is een blanco check. Dus graag een toelichting uh, hoe en wat. Maar met name ook, hoe kan het dat we voor uh, de verwachte 2,5, uh, 250.000 euro niet hebben gekregen wat we gevraagd hebben en wat ook is toegezegd... en waarvoor we nu uiteindelijk, als je de rekensom maakt, um, vijf en half, zes, een, een kleine zeven ton extra neer moeten leggen. Uh, graag een toelichting van de wethouder. Uh, daarnaast even naar de, de stukken. Nou, uh, OPZ heeft al een aantal zaken aangehaald die we in de tijd ook hebben uh, ingediend... Uh, ...met betrekking tot de bereikbaarheidsvisie uh, Zuid-Kennemeland. Dus daar sluiten we ons bij aan. Uh, maar voorzitter, uh, we gaan namelijk met deze stukken uh, de participatie in. En we hebben net een, een, een toelichting gekregen op het stuk. En dan is, uh, als je praat over de... ...en dan moet ik even de goede naam... ...het parkeerbeleid Zand voor 2020, 2030... ...de visie op parkeren. Dat zijn de kaders waarmee de, we de, uh, de inspraak ingaan... Uh, voorzitter, um, een kader moet helder en duidelijk zijn. Uh, in, de voor, uh, in de toelichting werd aangegeven, het, uh, dit is het schilderijlijstje. En um, we gaan nu uh, aan de hand van de kaders die daar liggen, het lijstje inkleuren. Nou, ik denk dat we gaan van Picasso tot Monet. Maar um, iedereen zal dit op zijn eigen of op haar manier uh, invullen. Um, Waarom is er niet voor gekozen om de kaders die we hebben, en dat betekent bijvoorbeeld het invoeren van betaald parkeren met behulp van parkeerautomaten, om dat als een kader te kiezen en dat inspraak in te brengen? Het risico is namelijk hier dat we op deze manier, en we hebben al eerder een, een participatie gehad over parkeerbeleid, ik kan me nog de bijeenkomsten herinneren in, in Centerparks, dat waren Poolse landdagen. En het risico bestaat. Uh, ...dat dit wederom gaat ontaarden in een Poolse landdag. Graag een reflectie van de wethouder omtrent. Um, daarnaast, voorzitter, zit er een aantal tegenstrijdigheden uh, in de uh, uh, stukken. Uh, en ook tussen de stukken. Um, en wat daarbij ook opvalt is dat um, er bijvoorbeeld, en de, er is, uh, ik neem aan dat het bij de rest nog naar, de, naar voren gaat komen, wordt er ook gesproken over het overdekt, uh, overdekken van um, parkeerterreinen Zuid met um, die, zonnepanelen. Um, van waar die keuze. Op het moment dat er nog in een rest moet worden vastgesteld en als u dan zou, namelijk zegt het dat dit al in het stuk dan is dat een kader wat dus al uh, vastgelegd gaat worden. Uh, de VVD is overigens op dit punt geen voorstander van de zonnecollectoren op parkeerterrein de Zuid. Dat het, uh, geef ik u vast mee. Dus voorzitter, graag een reflectie van de wethouder. A, in ieder geval op het budget. B, op de stukken die er zijn uh, opgeleverd voor, uh, voor dit bedrag. Ook met name het kaderstellende verhaal wat, wat hier uh, in uh, de optiek uh, van de VVD ontbreekt. En uh, hoe ziet de wethouder zeg maar, ook de prijs van hetgeen geleverd is? Dank u wel. Dank u, mevrouw Keurenson. Ik kijk nu daar rechts in de hoek en ik zie D66. Wie mag ik straks het woord geven, meneer Maar eerst geef ik nog een interruptie aan de heer Berg. Meneer Berg. Um, dank u wel, uh, voorzitter. Um, mevrouw Keurensen, ik, uh, ik uh, steun uw betoog uh, over de, dat er veel betaald is en uh, eigenlijk weinig geleverd is. Um, maar um, wat ik eigenlijk uh, ik in niet hoorde noemen, is volgens mij de, wat ook onder mobiliteit hoort: de 65.000 euro die is overschreden. Uh, bent u me eens dat die ook onder mobiliteit valt en dat de deze budgetrecht, van de Raad eigenlijk tekort gedaan wordt omdat deze niet is meegenomen. Dank u voor deze interruptie. Mevrouw Keuners, ik... mag ik u uh, het woord geven? Ja, dank ja? u voorzitter. De 65.000 euro waar de heer Berg op doelt, die wordt meegenomen in mijn optiek in de najaarsnota. Daarom zei ik ook al van, dat was oorspronkelijk 2.40 en het bedrag is opgelopen tot uh, 3 ton, waarvoor het grootste gedeelte voor rekening komt onder andere van projectbegeleiding. Um, ...dat dit een, uh, een behoorlijke overschrijding is... ...en zeker in de toelichting waarvoor, waaraan het besteed is. Um, ik denk dat we daar straks bij de najaarsnood uh, nog wel op uh, terugkomen. Dank u voor deze laatste toelichting. Meneer Hermsen, mag ik u het woord geven? Ja, voorzitter, dat mag. Dat doe ik dat ook. Graag, dank u wel. Gelukkig kan ik mijn betoog starten en heb ik alsnog het laatste woord. Of misschien zegt u dan wel wat anders, dat weet ik niet. Twaalf jaar... Twaalf jaar uh, geen innovatie, vijf jaar lang geen inflatie of uh, tariefcorrecties. Wel uh, uniekem de kortste blauwe stok in Zandvoort in een wijk waar dan gratis parkeren is. Voorzitter, dit is. ik, ben, ik zit echt, uh, Dat kan ik met recht zeggen. ik ben ook geen Zandvoorter. Uh, ik zit ook niet zo lang als, als mevrouw Geurensen, of zo kort in, als mevrouw Geurensen in, in, uh, in de raad. Ik zeg er overigens niks uit, want mevrouw Geurensen ziet er altijd nog hartstikke goed uit. Dat deze parkeernota. Ja, graag gedaan. Maar deze parkeernota wel omdraait. Is dat er eigenlijk gewoon niet zo heel veel is gebeurd. Dat we mensen en burgers, ondernemers, we horen de insprekers, dat we niet iedereen tevreden kunnen stellen, ja, dat blijft alles wat je raakt. Alles wat je in de buurt raakt, dat is echt een, uh, het niet, eh, als het maar niet in mijn voortuin gebeurt, maar wel liever ergens anders. Voorzitter, ik, uh, ook wij delen de mening dat de kosten ontzettend uit de, uit de hand zijn gelopen. Um, open hoorde ik dan uh, verwijzen naar de oud-wethouder, dat zullen wij niet doen. Wij verwijzen gewoon naar het college en het college heeft hier gewoon niet goed opgelet. Het laatste document die wij hebben ontvangen uh, met betrekking tot, uh, tot de bijeenkomsten die we hebben gehad, uh, stamt nog uit 18 december 2019. En na dat document is het gewoon stil. Er is helemaal niets gebeurd. Ondanks het feit dat er een raadsprogramma lag, is er gewoon geen ...enkele centimeter bewogen. Misschien op de achtergrond wel, maar wij hebben het in ieder geval niet vernomen. Daarom zijn we ook blij dat in de korte tijd die deze wethouder heeft gehad... Euh, ...de wijzigingen van het coalitieakkoord wat ons betreft juist zijn overgenomen. En wij zouden ook graag willen en vragen aan deze raad om zo snel mogelijk akkoord te gaan... ...zodat we door kunnen gaan met hetgene wat hiervoor ligt. Daarnaast hoorden we nog een opmerking over zonnepanelen in de zuid. Let, let wel, D66 is hier een groot voorstander van. Ik dank u wel. Dank u vriendelijk. Ik geef nu het woord aan meneer Keuning. Gaat uw gang. Dank u wel voorzitter. Eindelijk gaan we het hebben over mobiliteit en parkeren in zijn geheel. En het is best gek, want vanaf dag 1 van het raadsprogramma wisten we al welke kant we op wilden gaan met parkeren. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat het zo lang heeft geduurd? Dan de stukken zelf. Dat zijn inderdaad twee goede uh, aanzetten tot beleid. Echter ga ik u ook mededelen dat voor GroenLinks het doortrekken van de Herman-Heijmansweg... ...door het kostverlorenpark een absolute no-go zal zijn. Een andere optie zou bijvoorbeeld het gereed maken van het fietspad ...dat nu langs de brandweerkazerne loopt. Daar uh, zouden we wel over kunnen praten. Uh, Want GroenLinks ziet wel dat er een probleem met Nieuw-Noord en de bereikbaarheid is... Een tijdje terug pleiten we bijvoorbeeld al voor een NS-station in Noord. Iets wat wij helaas niet terugzien. En u heeft het over de stukken in het, uh, over het aansluiten van de zeeweg op de randweg. Hiervoor is een intensieve regionale samenwerking nodig. Hoe ziet de strategie eruit om met andere gemeentes hierover te praten? Uh, ik had nog een stukje over de fiets, maar dat is net al beantwoord. Uh, ik wil dan ook nog opnieuw mijn vraag stellen. Want wat gaat de wethouder doen met het beloofde parkje bij het Zwarte Veld? En tot slot hebben we vragen gesteld betreffende de extreme drukte deze zomer. Het waren korte vragen over wat we op een korte termijn kunnen regelen. En ik zou deze nog een keer willen stellen, want we werden doorverwezen naar het stuk. In de praktijk doen zich bij parkeren een aantal problemen voor. Zo zijn de wijken uit de jaren 30 niet ingericht op de aantallen auto's die de bewoners bezitten. En is de parkeerdrukte extra groot in de gebieden waar nog geen sprake is van vergunningsplicht. ...waardoor er naast bewoners ook door bijvoorbeeld toeristen wordt geparkeerd. Er is een proces opgestart om een nieuw parkeerbeleid te komen. Echter kan dat nog wel een tijdje gaan duren. Hoe worden de bovenstaande problemen op korte termijn aangepakt? Dat was het van u. Dank u wel. Dank u vriendelijk voor dit snelle betoog. Ik geef nu het woord aan PvdA. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw de Vries. Dank u wel, voorzitter. Er uh, is al veel gezegd natuurlijk. Uh, als eerst over de mobiliteitsopgave... Uh, nou die is helder en on onderschrijf me ook grotendeels. Uh, we hebben wel een vraag over de opgave openbaar vervoer. De Partij van de Arbeid is van mening dat de busroutes in Zandvoort naar Noord op dit moment uh, tekort schieten. En ook de aansluiting naar Schiphol. In de opgave staat een buurtbus genoemd en ook het verbeteren van regionaal busvervoer. Uh, de vraag is dan of de inzet op een buurtbus het gesprek over verbeteren van bus 8081 binnen Zandvoort wordt losgelaten. Uh, de tweede vraag... Wordt onder regionaal busvervoer verbeteren, verstaan, uh, het doortrekken en het aansluiten van de 300, lijn 300. In 2017 heeft de Raad een motie aangenomen hierover. Een belangrijke route voor ons, ook voor woon- en werkverkeer. Veel UNWO's werken in de regio. Uh, wordt, bij opgave 1, wordt het bij opgave 1 bedoeld? En dan de lightrail. In het MRA-gebied is, uh, is er sprake nog van lightrail in het MRA-gebied en behoort dit ook tot verbeteropgave. Uh, de geschetste trends zijn helder. Meer elektrisch vervoer en dus ook meer oplaadfaciliteiten. En ook het fietsparkeren. De blauwe trend over zelfrijdend vervoer klinkt futuristisch... maar belangrijk lijkt ons de doorstroming met een dynamisch verkeersmanagementsysteem. Uh, de grijze trend spreekt voor zich. waarin we meer rekening houden met de kwetsbare weggebruiker. Wat overigens voor alle leeftijd is. Over participatie gaat dat er hier door besluitvorming wordt vertraagd. Ik hoorde net ook uh, de VVD zeggen dat het Poolse landdagen kunnen worden... Uh, maar de grote vertrager zijn we zelf als we geen duidelijke kaders stellen. En ik denk dat uh, als post worden, dat het post-landdag wordt dat ook gewoon is wat nodig is. En dat participatie wel heel belangrijk is, ook bij deze twee punten. De Partij van de Arbeid vindt dat participatie altijd kan. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de kaders helder gecommuniceerd worden. Laten we liever op basis van deze kaders een proces ingaan... waarin er meegedacht kan worden door bewoners en ondernemers over de uitwerking. Dan een stuk parkeren... Ja, het is jammer dat we niet op de oorspronkelijke planning liggen. We hadden verwacht dat we nu september wel een stap verder zouden kunnen zijn. Er is veel onderzoek gedaan alle gegevens zijn goed en actueel. Een prima uitgangspositie en nu moeten we voortgang er ook in houden. We willen geen tijd meer verliezen. Het huidige beleid zorgt voor veel overlast in de wijken, vooral aan de randen uh, door het jaar rond toerisme. We lezen, uh, de raad vraagt hierin een begrijpelijk en faciliterend parkeerbeleid, net als de rekenkamer. We lezen dan terug in deze kaders uh, en we kunnen ons dan ook prima in vinden. De effecten van ja rondtoerisme zijn al een paar jaar goed voelbaar en nu in coronatijd is er ook meer druk op parkeren. In Oud-Noord en de stationsomgeving zijn er echt problemen. De leefbaarheid staat daar gewoon onder druk. Het voorstel biedt dan ook veel kansen en een betere toegeleiding voor toeristisch parkeren, betere informatie en, sturing en betere sturing en handhaving. Net als bij de mobiliteitsvisie is het correct dat de raad nu de eerste kaders vaststelt. We maken helder dat de rand voor de, Sorry. Helder maken dat de zijn en participatie niet in de verwachting gewekt kan worden. Sorry. Ik verhaal kwijt. Uh. Ja, Laat we niet vast uh, te veel details uitwerken. Nou, op zoek gaan we naar slimme oplossingen van de bewoners en ondernemers zelf. Wat ons betreft aan de slag. Dank u. Dat laatste nemen we te harte. Ik geef gelijk het woord aan mevrouw Vrij. Mevrouw Vrij. Ja, dank u wel voorzitter. En, en dank ook voor uw bijdrage. Ik herken veel van wat u zegt en ook nou ja, in wat onze insprekers hebben gezegd, daar wil ik eigenlijk ook wel nog kort op ingaan. Um, ik heb de stukken en de brief van de hoteliers ook ontvangen. En laat ik vooropstellen dat ik heel blij ben dat ze verenigd zijn uh, nu ook. En ik denk dat ze een hele waardevolle gesprekspartner zijn uh, voor de gemeente. Over het parkeren, maar eigenlijk ook over alle andere zaken die spelen. En ik denk dat de heer bouwberg wilson het heel treffend heeft gezegd. Het gaat om het verdelen van schaarste. En om meer ruimte te creëren in de woonwijken. Meneer Keuning zei dat ook al. Zeker de oudere woonwijken zijn niet ingericht richt op heel veel auto's, eh, moet je op een andere manier ruimte creëren. En het idee achter deze visie is door dat te doen, door de verblijfstoeristen naar de randen eh, te verleiden, om het zo maar te zeggen. Ik heb um, uh, meneer Van der Veen al aangegeven dat ik graag in gesprek ga. Maar mevrouw De Bruin had ook een bijdrage. En die bijdrage spitst het zich eigenlijk met name toe um, tot het nieuw Davids uh, kwartier en het Zwarte Veld, um, uh, wat, daar, uh, uh, wat daar ook ligt. Uh, uw raad heeft een motie aangenomen waarin staat uh, dat de parkeerplekken daar behouden moeten blijven. Uh, zolang er nog geen duidelijkheid is ook omtrent uh, het verdere parkeerbeleid. Uh, wat wel echt is gepoogd om bij die herinrichting van die wijk zoveel mogelijk groen te laten terugkomen. En uh, bijvoorbeeld waar het gaat uh, bij dat water, waterbassin. Daar kunnen nou eenmaal niet hele diep gewortelde bomen geplant worden. Maar ik vind wel dat het een vervraaiing is en dat er echt uh, ja, kwaliteit hoogwaardig groen is uh, uh, geplaatst. Uh, dat de iepziekte heeft toegeslagen, ja, dat ben ik zelf, uh, ja, vind ik ontzettend jammer. Maar we willen wel dit najaar, als het plantseizoen ook is... zoveel mogelijk bomen weer terugplaatsen. Even als het speeltuintje, wat ook uh, terugkomt. Uh, dus ik begrijp het, het dilemma wat mevrouw uh, De Bruin aangeeft. Uh, maar dit zijn ook de besluiten uh, uh, van de Raad. En uh, we willen zeker uh, in die wijk zoveel mogelijk groen ook terugplaatsen. Uh, Terugbrengen en nou ja, om te beginnen straks uh, als het plantseizoen uh, uh, daar is. Um, dan um, even een aantal uh, punten die uh, door meerdere van u zijn benoemd. Uh, een aantal uh, van u spreekt ook over de regionale mobiliteitsvisie, de inbreng die u daarop heeft uh, geleverd. En ook het feit dat die nog niet is vastgesteld. Dat klopt, dat stuk is vastgesteld in de raden van Bloemendaal en Haarlem, maar niet in die van Heemstede en ook niet in die van Zandvoort. Dus we zijn nu binnen de GR bereikbaarheid in overleg met de wethouders om te kijken hoe we dit kunnen oplossen en hoe we uit kunnen komen. Want we zien alle de toegevoegde waarden van samenwerking en willen ons daar ook echt toe verbinden, maar dat moet je wel doen aan de hand van gezamenlijke uitgangspunten. En uh, daar hebben we het gesprek over hoe we die gezamenlijke uitgangspunten nu goed kunnen vormgeven. En vooral ook hoe we er uitvoering aan kunnen geven. Um, want met plannen alleen kom je er niet. Uh, je moet ook toch echt maatregelen treffen uh, om die bereikbaarheid te verbeteren. En de spoorse maatregelen is denk ik een heel goed voorbeeld van een concrete maatregel. Die uh, nou, de bereikbaarheid van Zandvoort ook daadwerkelijk heeft verbeterd. Um, er zijn, um, uh, een aantal van u noemt ook de groei van het toerisme en ook de groei van de recreatie. En dat heeft inderdaad te maken met het aantal toenemende, uh, het aantal woningen dat in deze regio gebouwd uh, gaat worden... En, en dat maakt ook dat mensen uit onze regio graag naar Zandvoort komen. En zeker mensen uit onze buurgemeente die komen vaak op de fiets. En dat hebben we afgelopen zomer ook kunnen zien. Uh, er is een aantal van u dat zegt... Nou, de, de uh, het afzetten van parkeerplekken uh, ten behoeve van fietsers bij de boulevard uh, in het noorden van Zandvoort, dat was geen succes. Dat zie ik ook, maar wat hier ook wel bedoeld is, is dat je toch moet uh, kijken naar een bepaalde flexibiliteit. En uh, op dit moment hebben wij uh, ook bij nieuwbouwontwikkelingen geen normen voor fietsparkeren... Uh, we hebben schaarste waar het gaat die hele drukke dagen aan, aan fietsparkeerplekken en, en ik vind wel dat we dat ook netjes uh, moeten regelen in die openbare ruimte. Um, het is, um, meneer Bouwberg wilson vroeg daar ook naar, he, de, de samenwerking met de regio. Um, de bereikbaarheid van Zandvoort houdt nu eenmaal niet op bij onze gemeentegrenzen. Dus ik ben en blijf voorstander van uh, het overleg. En... Um, ja, het zoeken van steun, eh, of, ja, die, die, die eh, woorden die zijn inderdaad eh, genoemd, maar uiteindelijk denk ik dat we elkaar nodig hebben. Zij hebben antwoord nodig en wij hebben hen ook nodig om die bereikbaarheid te verbeteren. Eh, u vroeg nog uh, hoe gaat u dat uh, parkeerbeleid uh, uh, afstemmen met de buurgemeente. Wat ik heel belangrijk vind is dat we uh, ook met elkaar delen waar we mee bezig zijn. Er is niet zo vervelend dan overvallen worden door plannen uh, bij je buren. Uh, dat vind ik zelf ook niet prettig. Dus dat wil ik uh, bij een ander ook niet doen. Uh, dus uh, ik informeer hen uh, dat we hiermee bezig zijn. Uh, en dat is hoe ik daar uh, tegenaan kijk. Uh, u vroeg eh, naar eh, ook het optimaliseren naar de route, van de routes eh, naar de desbetreffende parkeerterreinen. En dat is wel, eh, nou ik zou bijna zeggen, randvoorwaardelijk. Want als je een prachtig parkeerterrein hebt, maar niemand weet het te vinden, ja, dan, dan hebben we er ook niets aan. Dus de juiste eh, begeleiding en de juiste verwijzing en ook de goede routes... Eh, dat is, en draagt dat bij aan een beter gebruik van de parkeerterreinen, maar draagt ook bij aan de verkeersveiligheid. Um, u noemde ook, um, de, uh, mevrouw van der Veld heeft daar ook al iets over gezegd... ...van de, de gratis uh, eerste vergunning. Uh, dat is een afspraak die we hebben gemaakt in het coalitieakkoord. Uh, de nadere uitwerking uh, moet inderdaad nog plaats hebben... ...maar de gedachte is ook wel uh, in relatie tot de lasten van onze inwoners. En dat is ook iets, uh, nou ja, de reden dat we dat hebben willen doen. Um, uh, meneer Mettes... Um, Gaf aan dat uh, zich te kunnen vinden in het uh, koersdocument en in het parkeerbeleid. Daar ben ik, uh, ben ik heel uh, content uh, mee. Um, en u noemde ook al inderdaad de kosten. En mevrouw Geuralson die ging daar nog uh, wat verder op door. Ik kom daar straks ook uh, nog even wat verder op terug. Um, er is ook het Door een aantal partijen is ook iets gezegd over participatie. En... Um, ...en ook communicatie. Het is niet zo dat we gaan participeren met een blanco vel. Uh, die fase is geweest en die is al een tijd geleden voorbij... ...omdat eigenlijk al aan het begin van deze raadsperiode is gezegd... ...de basis van het nieuwe parkeerbeleid wordt het rapport van Goudapbal en Kofeng. En dat betekent één betaald parkeerregime voor heel Zandvoort... Dat is het uitgangspunt en dat, dat moet ook klip en, uh, uh, uh, en klaar worden aangegeven, omdat je niet daar nog de discussie over wil hebben. Dat is echt een uitgangspunt, uh, maar we moeten wel mensen betrekken... Uh, ...uiteraard zou ik haast zeggen, en ook communiceren. Uh, als je dat niet doet, je moet dan, dan kan het inderdaad zo'n Poolse landdag uh, worden. En uh, ik denk dat het heel goed is dat we mensen betrekken. Uh, ik vind ook wel dat de brief van de hoteliers aantoont dat ze bereid zijn om mee te denken. En we moeten wat dat betreft ook gebruik maken van die kracht van de samenleving. Um, meneer Van Tichelen van de PVV, u gaf aan van, uh, he, met de fiets en Zandvoort zet in op de fiets. Um, dat is op zich geen nieuw uitgangspunt. Als je kijkt naar de structuurvisie, maar ook naar het oude GVVP, uh, is dat ook al een uitgangspunt. En ik zeg helemaal niet dat we uitsluitend moeten inzetten op de fiets. Want ik ben het helemaal met u eens dat onze bezoekers uit Duitsland, nou, die komen met de auto, die komen niet op de fiets. Maar er zijn wel heel veel recreanten, noem ik het dan maar even, die wel op de fiets komen. En het is ook belangrijk om hen te faciliteren uh, het zoekverkeer wat u daarover aangaf dat ben ik met u eens uh, zoekverkeer uh, zorgt voor heel veel uh, onrust, verkeersonveiligheid onduidelijkheid dus die routes zijn heel belangrijk ook om de juiste, ja, dat de juiste mensen op de juiste plek komen te staan uh, u noemde uh, de, de parkeergarage in Katwijk. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar soms wel een beetje jaloers op ben. Het is een prachtige garage, maar u weet ook wellicht dat die is gemaakt in het kader van de kustversterking. En dus uh, de rekening ook niet uh, uitsluitend door de gemeente Katwijk is uh, betaald. Maar ze hebben daar uh, eigenlijk heel veel parkeerplekken kunnen creëren... In een, in een garage ondergronds achter een dam, uh, ja, die dus in die zin multifunctioneel is. Het is een prachtige uh, garage, uh, maar ja, omdat wij uh, toch in een andere situatie zitten, ook qua kustveiligheid, is dat, uh, ja, is dat voor Zandvoort uh, toch een ander uh, verhaal. Uh, er komt vanavond een aantal onderwerpen samen, die op meerdere plekken uh, terugkomen. Uh, Eén daarvan is uh, de zonnepanelen. Uh, wat hierover in staat is eigenlijk, vloeit voort ook uit de RES en uit het duurzaamheidsaspect. Dus ik uh, laat dat hier even voor wat het is. Maar u komt daar zeker nog over te spreken straks uh, bij uh, de RES. Um, hetzelfde geldt eigenlijk voor de voorjaarsnota of de najaarsnota bedoel ik excuus. En de kosten die daarin uh, uh, zijn gemeld. Er is inderdaad een overschrijding van 65.000 euro uh, gemeld. En over de najaarsnota komen we ook nog te spreken. Ik heb u um, nou, eerlijk en uh, open willen vertellen um, en laten aan... Nou, klink ik zo? Nou, echt jemeree. Dus, nou... Klein intermezzo. Um, maar als we het hebben over de kosten. Um, ik heb u... Uh, naar aanleiding van de vragen die u heeft gesteld... Een overzicht doen toekomen... Van uh, welke kosten er zijn gemaakt... En wat daarvoor is gedaan. En dat is echt een heel fors bedrag. Ik, ik ben dat hardgrondig met u eens. Uh, maar ik kan het ook niet mooier maken dan het is. En dit is wat er is uitgegeven. En dit zijn de stukken die er nu liggen. En... Um, ik, ik kan dat niet meer achteraf uh, gezien uh, terugdraaien of corrigeren of aanpassen. Dit is hoe het proces is ingestoken. Dit, is, um, dit zijn de kosten die zijn gemaakt en dit zijn de stukken die er liggen. Um, en uh, dat dat niet helemaal in lijn is met wat er in de najaarsnota staat, de najaarsnota 2019 wel te verstaan, uh, dat klopt. In de najaarsnota 2019 was de veronderstelling dat dit proces verder zou zijn. En dat is niet het geval. En ja, dat is een gegeven. Um, als u vraagt he, van de, de stukken en de kaders zijn multi-interpretabel, kijk dat moeten we natuurlijk niet hebben. En uh, naar mijn idee uh, zijn veel kaders ook wel duidelijk en is het volstrekt klip en klaar dat we toegaan naar één regime. Fiscaal parkeren voor geheel Zandvoort. En dat betekent dus ook dat er in de wijken parkeermeters uh, geplaatst uh, moeten worden. En ik zei het net al, zeker in het kader van participatie uh, moet je daar ook helder over zijn. Als je het hebt over verwachtingmanagement, je moet duidelijk zijn van nou, dit is het uitgangspunt en zo gaat het gebeuren. Waar kun je dan nog wel het gesprek over hebben? Nou ja, bijvoorbeeld over uh, tijdstippen. Hoe ga je om met Visite zeg ik dan maar even om, om verwarring te voorkomen. En, en ook word ik nu al wel benaderd door mensen die zeggen van ja, hoe gaat dat dan? Want dan maar, krijgt iedereen een vergunning. En, maar hoe voorkomen we dan dat ze alsnog de hele dag in Oud-Noord gaan staan als ze met de trein... Nee, hij viel even weg. Maar dat zijn allemaal zaken die we zeker in de uitwerking nog heel goed moeten bekijken. En waar je juist ook je inwoners bij moet uh, betrekken. Um, ja, meneer Herms, u, u gaf ook al aan over de kosten en, en um, uh, uh, ja, het, het proces. En, en ik, uh, ja, ik, uh, ik ben het wat dat betreft met u eens. Het heeft lang geduurd, uh, maar nu wil ik wel echt vooruit. Want ik... Ik vind echt, er is enorme maatschappelijke eh, onrust, er is enorme druk in de wijken en ik vind echt oprecht dat wij als gemeente een verantwoordelijkheid hebben om dat op te lossen. En dat betekent dat we nu ook echt ja, ja, vooruit met die geiten, om het zo maar te zeggen, en eh, nu wel stappen moeten gaan zetten om die bereikbaarheid te verbeteren, maar ook om die parkeerdruk op te lossen. En meneer Keuning van GroenLinks vroeg, waar denkt u dan aan op korte termijn ook? Wat kunt u op korte termijn doen om dat te verbeteren? Ik denk daarbij onder andere aan die hotelvergunning, maar ook aan het aanpassen van de afstanden. Als er nu een aanvraag bijvoorbeeld voor een recreatiewoning wordt gedaan, dan staan er maximale afstanden in waarbinnen je moet parkeren. Uh, nou, de par parkeerterrein De Zuid ligt in sommige gevallen niet 500 meter verder, maar 600 meter verder. Nou, dan voldoel je al niet meer aan die parkeereis en dan, moeten ze, ja, dan, moet, dan is er eigenlijk geen oplossing. Dus aan dat soort zaken denk ik, om uh, nou ja, op korte termijn aan te passen om het uh, een en ander te verbeteren. Uh, ja, doortrekken van de Herman Heijermansweg, ik denk eigenlijk dat de inventarisatie die gedaan is... Wel representatief is voor, uh, uh, nou ja, misschien ook wel voor deze raad. Want u zegt heel duidelijk: van nou, ik ben geen voorstander van het doortrekken van de Herman-Heijermans uh, weg. Ja, anderen hebben het niet zo expliciet genoemd, maar ik denk dat er in deze raad toch ook wel partijen zijn die daar echt wel voorstander uh, van zijn. En ik moet u zeggen dat ik daar persoonlijk ook wel uh, voor voel, maar ik zie ook. Um, omdat ik zie dat, dat het de Kostverlorenstraat zou ontlasten en de bereikbaarheid van Noord echt zou verbeteren. Um, maar wat ik ook zie is dat er gewoon wel enorme uitdagingen liggen, bijvoorbeeld op het terrein van stikstof en dat soort zaken. Um, Partij van de Arbeid, u vroeg ook um, naar het busvervoer en um, uh, in het kader ook van de mobiliteitsvisie. Uh, uh, um, de gesprekken daarover vinden plaats, de concessies... Uh, voor die buslijnen die liggen ook bij de provincie en er is ook geregeld overleg met de provincie om uh, nou, daar het gesprek over te hebben. Uh, ik moet u ook zeggen dat, dat corona ook hier uh, wel echt een, een hele belangrijke rol heeft gespeeld in de afgelopen maanden natuurlijk. Uh, waardoor er ook tijdelijk, buslijnen tijdelijk zijn uh, um, verminderd. Maar ik hoop wel dat de coronamaatregelen en de effecten die we daarvan hebben gezien, uh, dat die ook wel weer tijdelijk van aard uh, zijn. Uh, ja, u, u heeft ook uw teleurstelling uh, geuit en had gehoopt dat we verder zijn. Ik, ik kan niet anders dan dat gevoel met u delen en uh, ik uh, had ook graag verder geweest. Maar ik vind wel dat we nu door moeten pakken en uh, aan de slag moeten ook. Uh, voorzitter, dat was mijn reactie uh, in eerste termijn. Dank u vriendelijk mevrouw Verheij. Ik ga nu weer naar de commissie kijken en ik doe achterstevoren, ik begin bij mevrouw De Vries. Als u niets meer wil vragen, dan is dat ook goed, maar ik noem uw naam. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik heb verder geen vragen. Ik wil alleen nog wel meegeven dat ik echt zie dat de wethouder de, uh, voor de leefbaarheid staat. En dat vinden we heel fijn. Bedankt. Dank u, vriendelijk. Meneer Keuning. Nee, geen extra vragen. Dank u. U mag ook zeggen, als er hamerstuk is, dan verwerken we het ook zo. <laughs> Meneer Hermsen. Dank u wel, in dat geval hamerstuk. Stukken. <laughs> Dank u. Mevrouw Keurenson. Voorzitter, uh, anders dan de andere partijen tot, uh, tot, tot nu toe um, ben ik eigenlijk... Uh, um, nou, nee, nou, het is in ieder geval geen hamerstuk. Laat ik daar dan mee beginnen. Maar ook eigenlijk een beetje teleurgesteld in de beantwoording. Um, en dat heeft met name ook uh, te maken dat uh, de wethouder, um, ik heb een drietal uh, expliciete vragen neergelegd, niet alleen in het terugkijken van de kosten, maar ook in hetgeen wat er is toegezegd en de overschrijding die er is geweest en dan met name ook een reflectie erop in het kader van de prijs-kwaliteitsverhouding, dat heb ik niet gehoord, maar ook voornamelijk het, de, het laatste punt, de blanco cheque die gevraagd wordt voor de, de, de invoering van het beleid in 2022. Want... Um, um, de, de, het wordt, doet, men doet voorkomen alsof we uh, eind van het jaar een nieuw parkeerbeleid hebben. En dat is gewoon niet zo. Uh, dus ik wil graag van de wethouder uh, dan horen, wanneer hebben we het wel? Want dit is ook in het kader van verwachtingenmanagement. Ik hoor nu ook van uh, vooruit met de geit en uh, we moeten aan de gang. Maar het is op een gegeven moment moeten we ook wel reëel zijn en moeten we hier het juiste beeld gaan schetsen en ook aangeven wat we kunnen verwachten. Want als we de voorjaarsnota 2019 hadden uh, uh, uh, vertrouwd, of tenminste als we die hadden uh, voorbereid, uh, uh, dan hadden we nu al een beleid gehad wat er niet is. Uh, voorzitter, daar aansluitend, dus uh, nogmaals in ieder geval de blanco cheque uh, voor de toekomst. Um, uh, toch ook de, de reflectie: want wat is namelijk ook het lerend vermogen? Hoe heeft deze overschrijding plaats kunnen vinden? Uh, hoe is er gestuurd, zeg maar, ook in de begeleiding van, van, van de projectleider um, uh, op, in het kader van deze kosten? En wat is dan ook u, uiteindelijk de uit, einduitkomst? Uh, uh, want nu wordt nog eens op dit moment voor dit jaar. En de wethouder kan aangeven, het is bij de najaarsnota, maar dit is het onderwerp, 125.000 euro extra gevraagd voor inspraak en participatie. En u zegt, ja, nee, we gaan niet uh, blanco de, de uh, uh, participatie in, betaald parkeer is het uitgangspunt. Waarom staat dat er niet? Waarom staan er niet gewoon heldere kaders waar we duidelijk ook bij de bewoners aangeven. Dit kunt u van ons verwachten. En hier kunt u het wel over hebben met ons. Maar hier ook helemaal niet, want dit ligt gewoon vast. Uh, Zelfs ook toch uh, dan de vraag. Uh, als het zo direct bij de rest aankomt. Waarom heeft de wethouder toch de zonnepanelen hierin opgenomen? En hoe is het, uh, haar perspectief hierop? En uh, met betrekking tot de uh, vraag nog van de uh, de, de overzicht van de kosten wat we gekregen hebben, dat zijn de kosten die aan de bureaus is betaald. Is dat inclusief of exclusief de 20% VTH? Want dat is niet duidelijk uit de stukken. Dat was hem in de tweede termijn en zoals gezegd, voorzitter, geen hamerstuk. Dank u, vrienden, mevrouw. Ik geef het woord aan meneer Van Tichelen. Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, slechts uh, één vraag ter verduidelijking... Uh... Er wordt gezegd, één parkeerbeleid voor heel Zandvoort. Dan moet ik dat vertalen naar dat onze suggestie voor, over voor, uh, tariefdiversificatie uh, niet bespreekbaar is. Of begrijp ik dat verkeerd? Dank u meneer Van Tichelen. Mevrouw van der Veld. Ja, weinig toevoegingen. Uh, eigenlijk dezelfde vraag als de VVD. Wanneer kunnen we verwachten dat we wat meer hebben? Daar komt het op neer. Dank u. CDA. Ja, dank u. Voorzitter. Uh, er werd net even gezegd dat men doet voorkomen alsof het, uh, het einde van het jaar klaar is. Dan is er slecht naar mijn betoog geluisterd. Ik heb dat nooit gezegd. Dus ik wil met nadruk even zeggen dat ik dat niet ben. Ik heb wel een appel gedaan en een beroep gedaan op het feit om met uh, een aantal maatregelen te komen zo snel mogelijk. En als het kan voor het volgende seizoen. Dus dat is een heel andere uitleg. Uh, tot slot... Uh, Hoop ik, eh, ik steun de woorden van de wethouder, doorpakken en aan de slag. Eh, gedane zaken nemen geen keer, dat geld is uitgegeven. Dus dat moeten we ons wel realiseren. Daar kun je niet veel mee, behalve dan, zoals mevrouw Keursen dat volgens mij vraagt. Ga eens kijken, hoe zit het dan met die overscheiding en hoe heeft het met die sturing gezeten. Daar kun je dan eventueel wat aan leren. Maar het gegeven blijft, het geld is weg. Eh, het CDA is dus voorstander, dat blijven we. En Voor ons is het namelijk een stuk. Dank u, meneer Mettes. Oudepartij. Voorzitter, dank u wel. Um, laat ik eerst even een, uh, een duidelijke schets maken waar wij staan waar het betreft parkeren. Um, het is helder dat wij in het verleden, toen Andor Zandbergen wethouder was, bij in participatie... Hebben, uh, uh, ...hebben vastgesteld dat er weliswaar een ontzettende grote parkeerdruk in wijken was. Maar de wijken die pasten ervoor om voor parkeren te betalen... ...en vervolgens, hadden we van tevoren gezegd, uitkomst van participatie is leidend. En toen is het er niet van gekomen. Intussen zien we dat die, dat die beslissing die toen is genomen door de bevolking niet juist was. Want we zitten nu met de problemen en die moeten dus nu opgelost worden. En ik denk dat de enige oplossing is recht doen aan de praktijk en het is namelijk, is gewoon ontzettend veel overlast en het is ontzettend veel hinder voor de mensen die in wijken wonen, die ze hebben van mensen die daar niet horen te parkeren en ook niet horen te staan, dat verdient alle steun. Um, ten aanzien van uh, parkeerterrein als zoekgebied voor zonne-energie, toen wij niet wisten hoe dat er uitzag voorzitter, waren wij daar niet, stonden wij daar niet afwijzend tegenover. Nu wij zien in welke mate dat vorm heeft gekregen in het Bloemendaal aan zee, Bloemendaal strand, zijn wij ontzettend tegen. Want je moet je toch niet indenken dat je langs de boulevard met het mooie toeristische uitzicht, voor Bloemendaal, en dat je rijdend langs de Brede Rode staat richting Duin, parkeer parkeerderij in de zuid, dergelijke constructies die we daar zien... ...zouden accepteren als gevolg van het feit dat we iets met zonder energie willen. Meneer Bouwberg wil, ze voor u daarmee doorgaat, dat agendapunt krijgen we straks... ...en u mag dat toch nog eens een keertje zeggen dan? Ja, ik begrijp dat u dat zegt, voorzitter, maar het staat gewoon ook in de, in de, in de parkeernota. Daarom ga ik er even op in. Um, dan is het zo dat wij wel nieuwsgierig zijn... Uh, hoe de wethouder erin zit. Ze zegt, ja, ik ben met die mobiliteitvisie waar u over heeft gesproken, daar ben ik over in gesprek. Het punt is namelijk dat die visie, zoals die er nu ligt, en zoals die dus door diverse gemeenten is vastgesteld, ontzettend veel tegenstrijdigheden bevat. En de vraag is natuurlijk, op het moment dat je dat zo'n stuk hebt en dat ligt er, en we hebben dat aangetoond, waar ga je dan vanuit? Want iedereen kan kiezen wat hij wil. Dus met andere woorden, er zijn hele verduidelijkende uitspraken nodig over waar dat stuk nu eigenlijk heen wil. En eh, daarom zou ik ook aan de wethouder de vragen of zij dan nog terugkomt met een verduidelijking over dat stuk. Want ja, dat roept alleen maar vragen op. En dat, dat is voldoende, denk ik, ons gemotiveerd en toegelicht. Dan eh, ten aanzien van budgetten. Wij hebben uh, u om een nader onderbouwing gevraagd. En die is ook gegeven. Uh, in het raadstuk wordt gesteld... dat het geschatte besteed is voor zaken... die niet door de reguliere begroting... en formatie zijn gedekt. En dan is het probleem... en dat is niet alleen hier zo... maar dat is ook in andere gevallen zo... dat de raad dit niet kan controleren, die claim. Hè, men zegt dat. Maar is dat ook zo? Uh, bijvoorbeeld... In, in de tijd overeengekomen Lumsum waren natuurlijk ook dit soort werkzaamheden begrepen en zijn er voor zover ons bekend bij de Andere fusie twee FTE's parkeren vanuit Zandvoort aan Haalem, naar de Haalemse organisatie overgegaan. En het verzoek dus aan het college de raad in staat te stellen om te kunnen controleren of werkzaamheden, geclaimd al dan niet binnen de, de Lumsum vallend, eh, in hoeverre dat correct is en in hoeverre we dat kunnen nagaan. Dan is het zo dat die bedragen die daarmee gemoeid zijn, dat is door anderen ook gezegd, dat zijn aanzienlijke bedragen. En we hebben daar dan wat vragen over. En het is bijvoorbeeld, als er sprake is van externe huur, wordt dat dan in concurrentie aanbesteed? En is dat dan op basis van een duidelijke projectopdracht met duidelijk te behalen doelstellingen? En zo ja, kan daar dan misschien ook inzage in worden gegeven? En wordt Zandvoort voor een derde uitbesteed werk door Haarlem... ...daarover nog een opslag in rekening gebracht of niet, dat, dat is ons niet helemaal duidelijk. Um, en tenslotte, um, zou het niet dubbel zijn, gesteld dat het antwoord is bevestigend... ...als je niet alleen voor overgedragen personeel, maar dan ook eens een keertje aan overheid bedoel ik... Uh, ...maar dan ook nog eens een keer voor aan derde uitbesteed werk een opslag verschuldigd zou zijn. Um, en tenslotte... Um, er is een, een proef gedaan met een pop-up uh, fietsparkeerplekken um, En uh, wordt er nog een evaluatie uh, op gedaan op die, op dat, op die punten? Um, het mogen duidelijk zijn dat, gezien onze ontmerkingen over de mobiliteits hoe is het document, dat daar toch wel wat haken en ogen aan zitten en we hebben ook nog wel wat vragen en die zullen wij schriftelijk nog een aanleiding van de beantwoording vanavond stellen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Bergwilsson. Mag ik een woord geven aan mevrouw Verhey. Ja, heel graag. Uh, Excuus me, mevrouw Geurilsson, want u hebt gelijk, u had daar in eerste termijn uh, ook uh, naar gevraagd en ik heb niet uh, op alle punten antwoord uh, gegeven. Um, maar ik, uh, ik zal dat alsnog doen. Um, het is... Zeker geen bedoel, niet de intentie om een blanco check van u te vragen. In de najaarsnota wordt gevraagd om het bedrag van 125.000 euro vrij te geven. En ten tweede in de begroting worden de straks de daadwerkelijke bedragen genoemd die gemoeid zijn met de verdere implementatie. En die bedragen die komen overeen met hetgeen ook bij de beantwoording van uw eerdere vragen over de budgetten zijn genoemd. Um, u vroeg um, of er VTU uh, ook is berekend, um, maar dit zijn kosten die, uh, zoals ik begrijp, voor beleid uh, zijn gemaakt, maar bij de uitvoering van maatregelen, dus stel we gaan daadwerkelijk um, uh, um, de parkeerterrein De Zuid uitbreiden of de Herman Heijermansweg uh, uh, verlengen, bij dat soort uh, projecten wordt wel de VTU uh, genomen. Um, u hebt het uh, over de prijs kwaliteitverhouding um, uh, uh, Er ligt gedegen onderzoek en dat heeft geleid tot deze twee stukken. Um, dus, maar ik vind wel dat de, dat de prijs kwaliteitverhouding in deze wat zoek is en het heeft met name te maken met het enorm hoge bedrag dat al is uitgegeven. Um, en um, er is inderdaad een overschrijding heeft er plaatsgevonden uh, op deze budgetten. Um, en dat is de situatie uh, zoals ik die aantrof. Um, meneer bouwberg Wilson vroeg ook naar van hè, hoe uh, is dat dan gegaan? Is er uh, uh, een opdracht verleend? Uh, die is zeker verleend. Daarin wordt ook in de beantwoording uh, naar verwezen met welke opdracht uh, deze bureaus aan het werk uh, zijn gezet. En um, ja, zoals de gebruikelijk is er een selectie gemaakt van de bureaus, ook op basis van beschikbaarheid. En dit is de situatie zoals ik deze aantrof. Dat betekent dat er heel veel kosten zijn gemaakt voor deze producten die er liggen. En de parkeerservice heeft ook alvast een eerste uh, nou ja, scan gemaakt van, van wat dit uh, uh, digitalisering zou uh, betekenen. Maar dit is wat er ligt. En ik had heel graag gezien dat het verder was en dat het in lijn was geweest met de najaarsnoten. En ik begrijp dat u daardoor zegt van, goh, uh, wat voor garantie, zeg ik even in mijn eigen woorden, heb ik dan dat het, dat het nu wel goed komt. Um, en dat is precies de vraag die ik ook aan de organisatie heb gesteld. Uh, want het mag niet zo zijn uh, dat het een, een, een soort salami-tactiek wordt. En dat we steeds uh, denken van nee, hey, maar nu denken we dat het zus is. En nu denken we dat het zo is. En dat het dan steeds uh, stukje bij beetje uh, meer financiën uh, uh, bijkomen. Um, daarom heb ik inzichtelijk willen maken. A, wat dit heeft gekost. En dat is inderdaad al ruim drie ton. Maar B, ook wat het... Gaat kosten. En dat moet het dan ook zijn. Want we staan nu wel op het punt... Ja, ik noem het maar even een go-no-go -no -go moment. Um, dit is wel het moment um, om te beslissen... Gaan we verder met deze kaders? Gaan we verder met deze koers? Gaan we verder met de uitwerking van het parkeerbeleid? En alles wat daarbij komt kijken. En ook voor alle helderheid... Dat wil ik toch ook expliciet gezegd hebben... Dat is nog los... ...van de aanschaf van apparatuur en dergelijke. Dat zijn nog investeringen die gedaan moeten worden. Stel nu dat we, bijvoorbeeld Herman Heijermansweg... ...dat we zeggen, we willen toch de Herman Heijermansweg verlengen. Dat project, het verlengen van die weg, zit niet in dit budget. Dus dat zijn wel zaken, de materiële investeringen... ...die nog gedaan moeten worden, zitten hier niet bij... Dit is puur om het, uh, de uitwerking van uh, de, uh, deze kaders uh, vorm te geven, ook in juridische zin en, en uh, nou ja, de communicatie uh, daarbij, maar nog niet de aanschaf uh, van een scanauto of nou ja, al die, die zaken meer. En dat zijn fases, daar komt u uh, echt nog uh, ook over te spreken, uh, maar ik denk wel dat het goed is om daar ook alle helderheid uh, over te verschaffen, dat dat... Uh, uh, dat dat nog zaken zijn die, die, uh, die erbij komen. Uh, uh, vroeg ook naar de, naar de zonnepanelen en uh, het perspectief uh, dat ik daarop uh, heb. Uh, er staat niet dat dit gaat gebeuren, er staat dat het onderzocht wordt. Voorzitter, ik zit hier waarschijnlijk iets uh, ja. voor u heel lastig, uh, maar ik had een Kerezon, gaat u gang. Dank u. Ik had een aanvullende vraag. Uh, want uh, wethouder, geeft u nu aan dat zeg maar voor het benodigde budget wat u vraagt... ...voor de aankomende uh, twee jaar, dat er dan alleen maar een beleid is opgesteld en niet geïmplementeerd? Dank u. Mevrouw Vrij. Het is de bedoeling om het in... 20, want ...dat was ook een vraag, in 2021 inderdaad uh, opgesteld te hebben. Dus wanneer moet het beleid zich gereed zijn in 2021? Daar zit ook een deel implementatie bij in 2022. Maar in de presentatie die u eerder hebt uh, gehad, uh, hebben we het ook over maatregelen gehad. Uh, en de aanschaf van spullen en dat soort zaken, die zitten hier niet bij. Dank u wel. Um, u vroeg van goh, het kader eh, eh, dat, eh, eh, dat er een betaald regime wordt ingevoerd in heel Zandvoort. Waarom staat dit er niet expliciet? Eh, nou, dat staat er denk ik wel. Eh, op pagina 6 bijvoorbeeld van de mobiliteitsvisie eh, staat dat vrij duidelijk. Um, maar nogmaals, ik, ik wil eigenlijk helemaal niet een, een uh, discussie hebben over uh, die kaders. Uh, dat moet voor iedereen klip en klaar zijn wat we daarmee bedoelen. En als dat niet het geval is, dan moeten we kijken hoe we dat uh, kunnen verhelderen en verduidelijken. Want ik wil niet dat daar uh, later inderdaad nog discussie uh, over kan ontstaan. Want dan werk je inderdaad die, die Poolse landdag uh, in de hand en dat moeten we niet willen. Um, U vroeg ook nog van, van de sturing op het project en de sturing op het uh, uh, projectleider. Um, dat is iets dat zal heel uh, uh, ja, strak moeten plaatsvinden. En wat ik heel belangrijk vind, is dat we daarbij nu ook echt de focus hebben, uh, sec, op de uitvoering van deze kaders en de implementatie daarvan. Um, het is. Um, uh, Meneer Bouwberg-Wilson vroeg daarna: uh, van ja, we hebben toch ook capaciteit overgedragen uh, aan Haarlem. En, en waarom kan dit uh, niet uit die uh, bestaande capaciteit? Uh, ik vind dat, dat alle werkzaamheden die je uh, uh, redelijkerwijs tot de Goan Concern uh, kunt uh, behoren, inderdaad door Haarlem moeten worden uitgevoerd. Maar op dit moment. Um, we hebben in totaal 2,2 uh, FTE voor het terrein van parkeren, mobiliteit, openbare ruimte, groen. Um, en die... Capaciteit gaat op eigenlijk aan de dagelijkse praktijk. En specifiek als je het hebt over uh, reguliere werkzaamheden, parkeren en uh, verkeermobiliteit. Uh, is dat bijvoorbeeld advisering bij projecten, advisering bij vergunningen, uh, verkeersbesluiten, accountmanagement van parkeerservers. Uh, beantwoorden van vragen van ondernemers en inwoners. En ook als je kijkt naar, um, naar het verleden, uh, toen er... Uh, in 2010, een, of in die periode, een, een uh, uitrol was. Toen werd de gemeente ook bijgestaan. Dit is echt een project dat kun je niet over de komende tien jaar uitsmeren. Daarvoor is ja, de nood en de druk uh, te hoog. En meneer Van Tichelen, u vroeg nog één, één parkeerbeleid, betekent dat dan uh, geen differentiatie? Uh, nee, dat betekent het niet. Uit de stukken blijkt ook dat differentiatie juist ook een sturingsmiddel kan zijn. En, want stel nu dat uh, uh, parkeerterrein De Zuid uh, vijf keer zo duur wordt als in de wijken, dan, dan we, draagt het niet bij aan het doel dat we willen bereiken, namelijk de verblijfsbezoekers uh, op de juiste plek. Dus die differentiatie, die kan zeker nog nodig zijn. Wat dat dan precies wordt, ja, dat blijft nog even, uh, dat gaan we verder uitwerken. Um, de, um, ik, ik kijk even, ik wil niet uh, uh, weer nog een vraag uh, vergeten. Dat, uh, dus ik, ik kijk mijn aantekeningen nog even na. Um, ja, meneer Bouwberg Wilson vroeger